Dit Het is de daverende donderdag op radio 501. Nu op radio oh! 501. Donderslag met regie van Diska. is Donderslag!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 Dit is donderslag op donderdag bij heldere hemel. Het is vandaag 30 december 2010 en dit is de 37 e aflevering van donderslag. Hartelijk welkom allemaal, jullie zijn er weer bij, bij de laatste donderslag van dit jaar. En 2010 is voorbij en iedereen blikt natuurlijk weer eventjes terug op het afgelopen jaar. Ik was het eigenlijk niet van plan, maar toch, ik heb toch wel een aantal punten die ik even wil laten langskomen. En ik hoop dat jullie daar ook eventjes bij stil blijven staan. We hebben inmiddels Sinterklaas en Kerst achter ons gelaten. En we zijn nu op weg naar de oliebollen met poedersuiker. En natuurlijk naar 2011. Maar voor het zover is heb ik voor jullie nog een donderslag. En natuurlijk met de vaste rubrieken en lekkere muziek. Laten we daar maar eens mee gaan beginnen. Uh, dit jaar hoorde ik voor het eerst tijdens hun liveconcert muziek van de Nederlandse band Charlie Cruz and the Lost Souls te gekke muziek vind ik en ik uh, vind, die kunnen jullie ook maar even moeten gaan luisteren uh, naar uh, de plaat van 2010 van uh, Charlie Croods en The Lost Souls het heet The Last Warrior Het is hier inmiddels heel erg gezellig in de, in de studio, in Studio 11. Er zijn uh, diverse mensen die binnenkomen lopen om eventjes een, uh, een borreltje te komen drinken, een NBA's borreltje, en die roezemoezen allemaal lekker op de achtergrond. Hein Magraat die staat achter de bar en Anna Rexia die loopt hier rond met hapjes en uh, ik verzorg de muziek en dat uh, doe ik tot bieruur aan toe, dus ik kan nog eventjes helemaal niks drinken, ik moet nog eventjes lekker een show neerzetten. Nou, dat ga ik dus doen vandaag. Even terugblikken op uh, het oude jaar, op 2010. En uh, ik laat diverse items even de revue passeren. Dit is Radio 501. Is Radio 501. 501. De top 2000 is op Radio 2 ook weer druk bezig. Tot uh, oud jaar aan toe. En dat begon al op tweede kerstdag. En wat blijkt nou? Queen staat niet meer op nummer 1 met Bohemian Rhapsody. En daar hebben ze toch een tijdje gestaan. Wat vinden we daar nu? En dat is namelijk dit jaar van de Eagles. En die ga ik lekker draaien. En die komt pas bij hun langs op middernacht. Uh, met oudjaar om 12 uur. Uh, ik heb hier uh, die nummer 1. En die heet Hotel California. 17 december jongsleden overleed Captain Beefheart in een ziekenhuis in Trinidad, Californië, aan de gevolgen van multiple sclerosis. Uh, Captain Beefhart heette eigenlijk Don van Vliet. Hij was geen Nederlander en hij is namelijk geboren uh, op 15 januari 1941 in het Californische Glenda. Eind jaren 50 raakte hij bevriend met Frank Zappa en Frank Zappa had een grote invloed op Beefhearts carrière. En Van Vliet en Zappa delen een voorliefde voor de bluesmuziek. Het album Safe as Milk van Captain Beefheart en his Magic Band uit 1967 slaat aan bij de critici. En de combinatie van Cooders verbluffende uh, gitaarspel met uh, Van Vliet's doorleefde stem was ongehoord. Uh, zijn doorleefde bluesstem met een bereik van 3,5 octaaf deed denken aan Howlin Wolf. Met latere albums is hij experimenteler en vernieuwender. Van zijn album Save as Milk uit 1967 wil ik twee songs laten horen. En als je goed luistert hoor je de beïnvloeding van Frank Zappa. Eerst hoor je Dropout Boogie en daarna Plastic Factory. Goodbye. Face a turning, motor, Indian training. Packery, no place for me, for me, let it be. Wind and wave all blowing, mountain, sky showing, being flower. Old man, let me be Mind inside I'm going Ruffling, bone, show showing One thing, sure I know it Get up, fire, going Boss man, leave me be yes. Boss man, leave me be yes. Don van Vliet, alias Captain Beefheart, is 69 jaar geworden. Dit is Radio 5. Radio 2010 loopt bijna op zijn eind. Dat heb ik al aan het begin van het programma al gezegd. Maar ja, uh, Rob Ricard die heeft het inmiddels ook in de gaten. En die zit aan de andere kant van de lijn. En die benader ik nu eventjes voor een tipje van de sluier. En ik ben benieuwd wat hij uh, in het laatste donderslagje van het jaar 2010 heeft. Goedemiddag. Goedemiddag. Hey, leuk dat je er bent. Aan de andere kant van de lijn. Aan de andere kant van de lijn, jij voelt het goed in. Heel mooi. Uh, ik ben benieuwd wat jij voor de mooie platenkeuze hebt uh, voor de laatste donderslag van 2010, de laatste van dit jaar. Ja, nou, dat zal ik je vertellen. Oeh, ga je gang. Of, uh, of krijgen we eerst een tipje van de sluier? Dat ja, ik ga oh, je de tip okay. van de sluier vertellen. Ik ga niet vertellen wat het geworden is, natuurlijk. Oké. Okay. Dan is de lol er een beetje af. Ja. Uh, het ligt in het verlengde van de overval van vorige week. Het ligt in de verlengde van de overval van vorige week. En de overval, welk overval bedoel je? De overval op mij. De overval op jou. Ja. Ben je overvallen? Ja. Oh? Dat weet ik niet. Ja, door jou. Ook door mij. Al meer zeg ik niet. Ik heb jou overvallen vorige week. Je hebt mij vorige week overvallen. En het ligt in het verlengde van de overval van vorige week. Nou, en ik wil ook nog wel zeggen dat het nummer ook, uh, de, het nummer van de plaat is hetzelfde nummer als het nummer van de LP. Oh. Dus uh, het is liedje 1 en de LP heet dan ook liedje 1. Oh, dus de zongtitel de en de, de, de, de titel de van de plaat en zijn hetzelfde. Okay, en, en er uh, is ook nog een film van gemaakt. Ook nog een film van gemaakt. Nou, en... nu hou ik op hoor, want nu wordt het te makkelijk. Alleen die overval, die, dat het kwartje gaat nog niet helemaal vallen? Nou, dat valt dan wel in de tweede uur. Ja, dat uh, denk ik wel, ja. Ik ga, ik ga een plaatje draaien en dan bel ik je straks om half ja, uh, bier weer eventjes op. Ja, tot straks. Oké, okay, tot straks. Bye. Ze zei, ik ga bij je weg. Misschien zelfs vandaag. Ik zei, nou dan heb je pech. Je blijft bij mij in Den Haag. Alleen dag. Ze is een tikkeltje raar. Stond met dat tikkelt al klaar. Zes met een tikkeltje raar, maar ik hou van haar Nee, ik wil dan niet kwet, want ik hou van haar Het allerliefste met, maar wel een tikkeltje raar Zes met een tikkeltje raar, stond met dat tikkeltje al klaar Zet een tikkeltje raar, maar ik hou van haar. Ik vroeg dat schat, waar wil je naartoe? Nou, een beetje een beetje daar, ja, gewoon. Ik vroeg dat schat, wat wil je gaan doen? Ik ben nog op zoek, ik ga vliegen heel ver Ik zei, nou oh, schat, ik heb ook een boek, je vliegt met boemerang Zes met een tikkeltje raar, stond met een tikkeltje al klaar Zes met een tikkeltje raar, maar ik hou van haar oh, ja. Ik vroeg dat schat, waar wil je, wil, wil je naartoe? Een beetje daar, een beetje ja gewoon, ik vroeg als schat wat wil je gaan doen maar een beetje dit een beetje dat gewoon, ja, ja, gewoon. en toen wat gebeurde er toen ze zei ik ga bij je weg misschien zelfs vandaag ik zei nog dan heb je pech, je blijft bij mij in Den Haag Zeven een tikeltje raar. stond met dat ticket al klaar. Zeven een tikeltje raar, maar ik al van haar. Een tikkeltje hura, een tikeltje raar. een tiky, een tiky, een tikeltje Hij hangen. Dit is radio. 5. miljoen is radio. Ja, ik heb uh, nog meer uh, droevig uh, nieuws. Ik heb er uh, diverse. ...keren al uh, muziek van gedraaid... ...en dan heb ik het over de groep Anatar. En Anatar is een Nederlandse band... ...die gerangschikt wordt onder de kopje Gothic Rock. En of dat terecht is, weet ik niet. Maar uh, de meesten hebben het over Gothic Rock. Ze waren ook druk bezig met een nieuwe cd... ...en uh, wat wil het geval... Uh, Anatar die gaat uit elkaar. Dus uh, ook bij hen blijft de herinnering... ...en of die nieuwe cd er ooit nog komt... ...ik weet het niet. Uh, de herinnering die we aan Anatar hebben... Kunt u uh, uh, beluisteren in het nummer Out of My Hands. Ik we het eventjes hebben over uh, Trisha Le uh, Die heb ik uh, ontdekt via Via. En ik heb een cd aangeschaft van haar. Prachtige muziek. En uh, ik ben Facebook vriend van haar en zij van mij. En uh, via Facebook kreeg ik dus een, uh, een nummer aangereikt. Een song. En uh, die wil ik graag laten horen. En die zal waarschijnlijk op haar nieuwe album terechtkomen. Die song die is getiteld That's Life. Crack my head, spill out all my daydreams, find self esteem, rhyme schemes and moonbeams. If I could show you everything my skin hides, if I could peel me back and look into my insides, will you find a love? I'm Mijn grote zus is Flowers in the Rain van The Move uit 1967. Shaky. I'm just sitting watching flowers in the rain. In november uh, dit jaar, de 2010 dus, ben ik in de Waardstempel geweest. En uh, daar was een optreden van Doug McLeod. En Doug MacLeod, die komt uit Californië, uh, Amerika. En uh, die uh, had niet zoveel publiek. Er zaten namelijk maar twaalf mensen in de zaal. Het was wel de kleine zaal, maar toch. We gingen allemaal uh, vlak voor het podium uh, staan en luisterden naar Doug McLeod En hij zei ook van... Uh, Jullie zijn een publiek wat graag luistert. En dan speel ik De Sterren van de Hemel en dat heeft hij ook gedaan. Eén nummer heeft hij niet gespeeld die avond. En dat nummer wil ik eh, graag nu laten horen: En dat is If You Going to the Dog House van het album Dub uit 2004. Remember where you buried your bone 'cause well, you might be going, man. But you don't got to be alone. I say that with authority, you know. done nothing wrong, just remember the words to my song, if you go into the doghouse, remember where you buried your bones, cause well, you might be going, <laughs> but partner, you don't have to be all alone, yeah fellas, no you don't. Get out there every once in a while. Got a swamp cooler out there. Couch. Got a refrigerator. Little hot plate. Got me a bottle of beer, too. A bottle of Frontier Red. Pork chop. Dirty rice. Ain't bad. Mm -mm. Ain't bad. Even got a bone. Did you hear me? I said I even got a bones. <laughs> And I know where some more bones are. En wat je hoorde kwam van hun album Help uit 1965. En het heette Dizzy Miss Lizzy. En dat stond op de B-side van de 45 toeren vinyl single. Met op de A-side het nummer Yesterday. Vanuit de hoofdstad van West-Friesland. Dit is Radio 501. slag met de regie van Biesveld. Ah, ik heb al de eerder die ik aan de muziek van haar had laten horen. En dan heb ik het over D.D. Priest: Baby's Gun Fishing. My baby's Gun Fishing. Yes, you'll see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 Hoe je uh, White Room van de supergroep Queen, waar eerder klekt een onderdeel van was. De Queen uh, uit de jaren 60. White Room. Stay. is deze week de Radio 501 plaats voor je hoofd. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. Je hoofd is deze week Arsl Mommy Kissing Santa Claus van de Nederlandse band We Cook With Fire. Donderslag! Donderslag op donderdag bij heldere hemel met Roegier van Biesveld op 501. We gaan dit eerste uur even netjes afsluiten en we komen zo bij u terug.